In Soest heeft een wandelaar gisteren een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het is een Amerikaanse duizendponder. Hij lag op een braakliggend terrein. De politie heeft de bom onmiddellijk weggehaald. De explosieve opruimingsdienst zal hem komende week op een veilige plaats tot ontploffing brengen. In de eredivisie heeft Feyenoord thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen Heracles. Feyenoord leek de wedstrijd te gaan verliezen. Pas diep in blessuretijd maakte verdediger Vlaar gelijk. Onderaan de ranglijst deed Willem twee goede zaken. De Tilburgers wonnen met 3-1 van Sparta. Heerenveen won in Arnhem met 1-0 van Vitesse. Op dit moment spelen Ajax en PSV in Amsterdam tegen elkaar. Het weer. Vanavond af en toe licht regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen opnieuw regen. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS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 Ik Zandvoort, van Petergem en ik spreek vandaag met Roy van Buringen, het programma Zandvoortse Zaken en ook met Pascal van IJsendoorn. Uh, kan je ver vertellen, jullie bedrijf om R-Events, uh, wat houdt dat in eigenlijk? Nou, R-Events is een uh, boekingskantoor slash evenementenbureau hier in uh, Zandvoort. Wij richten ons uh, op uh, diverse evenementen en ook op uh, ja, de verhuur van artiesten.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 Wauw. En, en uh, wat voor artiesten zijn dat? Zijn dat nieuwe artiesten? Of bestaande artiesten? Of een combinatie misschien? Ja, het is vooral een uh, combinatie. Want je ziet ook heel vaak uh, artiesten van uh, ja, uh, kinderen die dan uh, misschien zeven zijn en die beginnen net. Bijvoorbeeld een Sanford meisje die uh, piano gaat spelen.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 uh, ja, en als we weer onze een locatie vragen, ja, dan ben ik bereid om een locatie te gaan zoeken. Nou, deens ja, van die het mensen, kan altijd, Het kan altijd, maar meestal zijn de locaties ook bekend en uh, mm -hmm. hebben wij daar dus verder geen, uh, geen handelingen in. Oké, okay. uh, is er nog iets wat je echt uh, zegt van nou, dat moet je speciaal, specifiek weten nog, van ons? Nou, wat ik heel erg belangrijk vind is. Uh,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 Some new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 leuk vindt. Ja. Dus dan krijgen wij een mailtje, zouden jullie uh, haar willen mailen uh, en eventjes, uh, eventjes een beetje aan willen trekken, kijken of we nog een streek kunnen krijgen, ja. zonder ja, dat, dat het van mijn kant komt. Nou ja, dat hebben we gedaan. Ik heb een hele vriendelijke mail naar, uh, naar die mevrouw gestuurd okay. en uh, ja, die is nu serieus aan het overwegen om toch deel te gaan nemen. Dus ja, daar komen gewoon hele leuke dingen uh, ja, leuk. uh, voor. Dus. Maar nu hoort die man dat natuurlijk wel, hè?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 En is het niet zo dat al die mensen al op tv te zien zijn? Want daar zijn ook heel veel talenten die achter tegenwoordig. Nou, bij het kunststijnen heb ik het wel heel veel gezien. Dat je op een gegeven moment kunststijnen mensen ziet in een musical ja. bijvoorbeeld. dat ze iemand We hebben een meisje, ze heet, Chantal heette ze geloof ik uit mijn hoofd. En uh, zij kon echt heel erg mooi musicaletje zingen. En op een gegeven moment speelde ze in de musical Annie. Ja, mm. dat soort mensen kom je ook tegen. Ja. En dat maakt het alleen maar mooi. En dan kan je ook het een beetje vertellen op de website van...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 Ja, dus we hebben het wel in de gaten, hè? Ja. Ik doe altijd aan het eind van het programma eigenlijk de vraag: uh, van uh, hoe wil je het uh, over vijf jaar hebben? Dit uh, bureau van jullie. Wat denk je uh, over vijf jaar? Hoe staan jullie dan in de markt? Moeten we reëel zijn, hè? <laughs> ja, nou, ik denk dat we er samen ook nog niet zoveel over gesproken hebben. Ik bedoel, we zijn hier natuurlijk nog niet zo begonnen, heel erg lang ja. bezig. Ja, nou, als ik dan vanuit mijn oogpunt kijk, is, is het. Uh,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 of evenementen. Dus bijvoorbeeld hebben mensen een wc nodig voor op een evenement dan kunnen ze ook bij ons terecht. Dat kan je allemaal regelen. Het is echt een hele grote bemiddeling uh, ja, wat we ook alles, hebben. Van alles ja. is regelbaar. Hè? Ja. In principe als je evenement hebt en ja, je zegt wel, hier, zal een toilet, toiletgebouw nodig zijn of weet ik veel wat ja. ja, wij regelen het. Ik zal niet zeggen dat ik het in, in mijn huiskamer heb staan, het toiletgebouw, ja. maar ik wil best op zoek gaan naar een leverancier ja. toiletgebouw, dat is uh, geen probleem.